4 Uur. Het nos journaal Door Alt Meegens. De Duitse bondskanselier Merkel heeft voor het eerst in het nieuwe jaar een ontmoeting gehad met de Franse president Sarkozy. In Berlijn was het bestrijden van de eurocrisis het belangrijkste onderwerp. Op de eurotop vorige maand in Brussel is afgesproken dat de regels voor het handhaven van de begrotingsdiscipline worden aangescherpt. Op een nieuwe top aan het eind van deze maand moet worden beslist hoe die regels er precies uit zullen zien. Merkel en Sarkozy willen laten onderzoeken hoe het nieuwe permanente noodfonds voor eurolanden sneller kan worden gevuld. De president van de Centrale Bank van Zwitserland treedt met onmiddellijke ingang af. Hij is in opspraak geraakt doordat zijn vrouw een dubieuze transactie heeft gedaan. In augustus kocht ze voor ruim 400.000 dollar aan Zwitserse franken... drie weken voordat haar man bekendmaakte dat Zwitserland de dure frank aan de euro zou koppelen. Na de koppeling kon ze de franken met stevige winst verkopen. De bankpresident zou vandaag voor een parlementaire commissie verschijnen, maar zijn positie was al onhoudbaar geworden. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft bij de Friese plaats E een grote gasfondst gedaan. Het is volgens de NAM een van de grootste vondsten van de afgelopen jaren. Er zijn zeker grotere vondsten, zowel in Nederland als in het buitenland. Maar sinds 1995 hebben we in Nederland geen grotere gevonden. Dus wat dat betreft is het iets waar we erg trots op zijn en blij mee zijn. In het reservoir zit naar schatting ruim 4 miljard kubieke meter aardgas. De NAM verwacht dat ze 15 jaar lang gas uit het veld kan pompen. De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een schietincident op avond. Een jongetje van 7 is toen geraakt door een kogeltje uit een luchtdrukpistool. Het jongetje stond samen met zijn vader en een aantal anderen buiten. Het was tussen een kwart over tien en kwart voor elf en ze wilde wat vuurwerk afsteken. Op het enige moment voelde het jongetje iets tegen zijn hoofd. Nou ja, in eerste instantie dacht hij dat het misschien vuurwerk was geweest. Maar na onderzoek bleek het een kogeltje uit een luchtdrukpistool te zijn. Waarschijnlijk werd ook de vader geraakt. Hij had een blauwe plek op zijn arm. Op oudejaarsavond werd in Kuik ook een jongen door een kogel geraakt. Die kwam waarschijnlijk uit een vuurwapen. De politie krijgt een nieuw middel in de strijd tegen overvallers. De korpsen in Amsterdam, Brabant en Zeeland gaan een proef doen met spijkermatten. De politie kan een spijkermat over de weg uitrollen om een vluchtauto te stoppen. Laten we er nog even bij nemen dat, uh, dat die auto het stopteken uh, weigert. En dan is de situatie dat je zo'n uh, spijkermat op, uh, op de weg kan uh, plaatsen. Het is niet meer zo dat als je er als auto overheen rijdt dat je drie keer over de kop duikelt. Het is echt uh, gefaseerd laten leeglopen van, uh, van banden, om het maar zo te zeggen. Dat gaat heel zo gecontroleerd. De matten worden al jaren gebruikt door de politie in de VS. De proef met de spijkermatten duurt een jaar. Het weer, vanavond wat motregen. Vannacht klaart het op veel plaatsen af en toe op. Morgen is het bewolkt en kan het weer wat regenen, maar ook af en toe zon, het wordt 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. In heel Nederland staan er een achttal files. Er ligt een oliespoor op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend en Weidewormen, daarom twee kilometer, want de rechterrijstrook is dicht. Ook een afgesloten rechterrijstrook op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef. Dat komt door een ongeluk, dat levert ook twee kilometer file op. En er rijden geen treinen tussen Beest en Geldermalsen. Dat komt door een seinstoring. De vertraging is meer dan een uur.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 In Radar aandacht voor belangenverstrengeling rondom het griepvaccin. En de uitreiking van de Lode Leeuw. Wat was de meest irritante reclame van 2011? En wie was de meest irritante BN'er in een reclame? Vanavond in Radar, half negen bij de tros op Nederland 1. Maar oh nee, zeker geen kastje naar de muur gevoel.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 Goedemiddag, opnieuw welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1... met zometeen ons panel Schuld en Boete. De, uh, de panelleden zitten hier al klaar, maar wij gaan eerst even wat cultuur. Doe maar... Uh, oh, ik ga het wel zo. Hi. I'm Satje Duranik. She's my... Life. And, uh, we like you. Cultuurredacteur Anton de Goede zit hier. Leg eens even uit wat wij hier min of meer horen. Ja, dit is een, een, een niet-geheel-vlekkeloze opname van de doorloop van een nieuwe voorstelling... Ja. die eh, donderdag in première gaat in Theater Varskati in Amsterdam... getiteld Mahabharata, gebaseerd op het gelijknamige beroemde Indiase epos. Ja. Uh, gigantisch en, dik. Gigantisch dik. En het Helden, is een... goden... Dynastieën vallen om. En ook een beetje heiligboeken. En bij, ja. bijna een bij, bijbel van de Hindoes. En na die voorstelling wordt door veel mensen nieuwsgierig uitgekeken. En in ieder geval door mij. Want de maakster is Marjolein van Heemstra. En heel veel mensen die denken Marjolein van Heemstra nog nooit van gehoord. Mm -hmm. Dat komt voornamelijk omdat ze nog heel jong is. Ja. Want over tien jaar, ik beloof je, is dat heel anders. En ze is ze, niet alleen theatermaakster ook dichter, hè? Ze is dichter. Ze schrijft op nrc.nl. Waar ze een hele aparte serie had... Waarbij ze mensen bezocht die feesten gaven. en daar was zij dan de, onaangeko de onaangekondigde bezoekster. De ja, ja. uh, nou, Crasher. En er staat op internet, als je haar naam googelt. een optreden van haar. Uh, onder de noemer Rotterdam Ted X. Mm -hmm. moet je maar even googelen. en dat is ongeveer 10 minuten. en dan zie je dat ze in zich heeft. om een geweldige stand-up comedian te worden ook. Daarover gaan we het nu allemaal niet hebben. De voorstelling die morgen gaat beginnen is eigenlijk een, uh, loopt, is een tweede deel van een drieluik... waarvan het eerste heette Family 81. Mm -hmm. Family 81 was begin dit jaar uh, een voorloper van deze Mahabharata. In die voorstelling, 1981, ging zij op zoek naar mensen uh, uit de hele wereld... die ook in 1981 zijn geboren. En ze ging kijken met de gedachte... misschien zijn mensen wel meer kinderen van hun tijd... dan dat ze kinderen zijn van hun ouders. Mm -hmm. Dat onderzocht ze. Een van de mensen die daarin optrad was Sachit Puranik. Een Indiase man, acteur. En die doet nu ook mee in dit stuk. En samen met hem heeft ze door India gereisd... en is op zoek gegaan naar die Mahabharata. Wat is voor Marjolein van Heemstra nu de kern van dit stuk... wat ze vanavond eh, repeteert weer en waar ze deze week mee komt? Vanavond in het programma De Avonden van de VPRO... gaat collega Emi Colau uitgebreid erop in. Ik sprak van Heemstra gisteren alvast na afloop van die doorloop... en vroeg haar alvast iets over het stuk los te laten. En ik moet nog even zeggen, ja? ik heb gedacht... wat is nou het belangrijke van deze vrouw? Wat, wat maakt haar bijzonder? En opeens wist ik het. Het is volslagen niet cynisch wat zij maakt. En het is toch niet zoetsappig. Maar oordeel zelf naar hoe zij over een en ander praat... en wat zij antwoordt als ik vraag iets over het stuk los te laten. Ja, de, de, de voorzing begint met een stukje over meneer Gandhi... die wij hebben ontmoet in India. En die eigenlijk zegt dat de Mahabharata, dat Indiaanse boek... dat dat over ons gaat, de mens, en over conflict. En dat is volgens hem hetzelfde. En hij zegt dus, als je dat boek helemaal gelezen hebt... dan begrijp je alle mensen. Omdat in principe al het menselijke in dat boek staat... En dan, zegt hij, kan je dus vrede bereiken. Want als je alle mensen begrijpt, begrijp je ook al het conflict. En hij zegt dus dat vrede een kwestie van lezen is. Alleen kom je dan niet meer aan leven toe, zegt hij. Dus dat is de keuze volgens meneer Gandhi. Je moet lezen of leven. En wat is dan de conclusie? Hij heeft gekozen voor lezen. En ik denk dat wij in de voorstelling voor leven kiezen. Is dat dan niet de verkeerde keus? Nee, er is geen verkeerde keuze. Klinkt heel mystiek. Uh, nou ja, maar deze uitspraak is natuurlijk ook wel, denk ik, wel mystiek. En de Mahabharata is ook een heilig boek. Daar zitten heel veel mystieke teksten in en uitspraken. Hoe is het om met zo'n soort religieus boek bezig te zijn? Um, nou, wat wij hebben gedaan eigenlijk... En uh, is dat we dat, de, de hele religiefactor uh, weglaten. <laughs> dus dat is, daar waren we, werden we werden ook heel erg op aangesproken in India. Maar ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk zo'n menselijk verhaal. En ik ben gewoon niet echt gelovig in die zin. En van mij kan je dus, wat mij betreft, kan je over elk heilig boek een verhaal. Het gaat altijd over mensen. En ik vind het een beetje een omweg om dan via God te doen. Dus ik denk gewoon dat het een verhaal voor mensen, net als de Bijbel, net als de Koran. En uh, ja, dat kan je gebruiken om iets over de mens te vertellen. Ja. Heel bizar eigenlijk, hè? dat dat soort heilige boeken... Koran, Bijbel, ook dit boek... enorme aanleidingen zijn voor conflict. Mm -hmm. Terwijl de kern waarschijnlijk is, zoals je zegt. Vrede. Vrede. Ja. Ja, het is niet zo raar, want als het over mensen gaat... Kijk, dat is wat ik net zei, wat die meneer Gandhi zegt. Die zegt, de Mahabharata gaat over ons, de mens... en over conflict, maar dat is hetzelfde. Dus... Dat vond ik wel mooi samengevat. Dat conflict zit in jezelf. Mahabharata betekent... in India wordt het ook vaak vertaald als conflict. En je mag ook niet een Mahabharata in je huis hebben... want dan krijg je een conflict met mensen om je heen... of een conflict in jezelf. En wij bestaan gewoon uit conflict. En daar gaat die voorstelling ook over. En je kiest een bepaalde hoek... van waaruit je naar dat conflict kijkt. En dat is, gewoon, dat is belangrijk. Die eerste voorstelling over de mensen geboren in 1981... die werd eigenlijk uh, gaandeweg, die, dat die liep, werd die opgepikt. Hè? en werd op een gegeven moment genomineerd voor een theaterprijs. Uh, uh, uh, nu is de belangstelling ongetwijfeld groter. Uh, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Uh, uh, nieuwe voorstelling. Ja. ja, dat vind ik wel spannend, ja. Want het staat volgens mij vijf keer in de krant deze week. Vijf keer in de krant? Ja, over <laughs> deze voorstelling. Dus ja, heel spannend... Ja. Veel succes. We zijn benieuwd. Dank je wel. Marjolein Heemstra hoorde u, theatermaakster. En haar voorstelling Mahabharata is uh, donderdag, Anton toch? Ja. Te zien de première in Frascati in Amsterdam. Gaat dat zien. Dankjewel Anton de Goede, onze cultuurredacteur. En zoals aangekondigd gaan wij verder met schuld en boete. Hier aan tafel uh, voor de eerste schuld en boete van het nieuwe jaar. Zeg ik dat goed? Zeker. Het is de eerste schuld en boete van het nieuwe jaar. Esther Vroeg, strafrechtadvocaat, hartelijk welkom. Anton van Kalmthout, hij is hoogleraar strafrecht, ook welkom. En Paul Vuchs, hij is justitieverslaggever van het Parool. Paul, we beginnen uh, even bij jou. Jij... Ik ben vandaag geweest bij de zitting uh, uh, in de zaak van de Hells Angel Harry S. Die wordt verdacht van afpersing. En dat was een soort ja. zitting vandaag. Precies zo is het. Vertel nog heel even, ik weet dat hij met veel gekrakeel opgepakt is, uh, ja. waar, waar het precies om gaat. Hij is uh, drie maanden geleden opgepakt, samen met een heleboel andere uh, verdachten nog. Maar er zitten er drie vast. Harry S. En uh, Donald G. is ook een bekende uit de Amsterdamse onderwereld al uh, decennia. En dienstbroer Michel. Mm -hmm. uh, die drie zitten nu uh, nog vast en moesten daar, daarom in een, op een inleidende... Uh, Rechtzitting vandaag verschijnen in de Rotterdamse rechtbank. Het gaat over vijf afperszaken. Het gaat over uh, het afpersen van een uh, voormalig accountant, uh, Remco van L. Mm -hmm. uh, en die zou hele grote bedragen hebben moeten betalen en heeft zeer uitgebreid uh, met justitie gesproken. Zit nu in een getuigenbeschermingsprogramma. Oké, okay, dat is een belangrijk uh, hij, hij is geen kroongetuige? Hij is geen kroongetuige. Justitie heeft vandaag bij herhaling benadrukt dat hij uh, met hem geen deal is gesloten. Dat hij in bescherming zit, omdat hij bedreigd zou worden. Maar dat hij verder gewoon een uh, normale, gewone getuige is... zonder mm -hmm. enige afspraak. Het uh, kan belangrijk zijn. Nou ja, ik neem aan, het, de rechtbank heeft het uh, justitie... vandaag uh, verscheiden malen laten herhalen. Dus als ze dat zouden maar het staat liegen... staat nu ook in een persbericht... dat er absoluut geen enkele afspraak is gemaakt. Dat, uh, ja. Ongetwijfeld staat het in de persbericht. Maar ook in persberichten <laughs> wordt wel eens gelogen. Het is niet waar. Maar. <laughs> maar um, Twee, of drie andere zaken gaan om uh, antiekhandelaren. Mm -hmm. uh, die in de tang zijn, uh, zouden zijn genomen door deze uh, groep verdachten. En dan is er ook nog een zaak rond uh, drugshandelaren. Mm -hmm. uh, die miljoenen zouden hebben moeten betalen. Het gaat, ook om, aan het gaat om tientallen miljoenen, hè? Dat, alles bij elkaar gaat ja. het om uh, dubbele cijfers. Ja. Wat is er nu precies vandaag dan gebeurd? Dat is zo'n proforma forma zitting. Ja, dat dat het... zeggen dat dan een beetje bekeken wordt hoe het nu hoe, ja, gewoon procedureel is. Ja, ik dat zijn. Uh, als je vastzit, dan moet je om de drie uh, maanden... moet jouw zaak in het openbaar worden behandeld. En dat is een, uh, een regel. En uh, dan wordt het, uh, de voortgang van de zaak besproken. En uh, of je nog vast blijft zitten. Alle de drie deze verdachten blijven nog in de cel. En het had ook een beetje de trekken van een uh, planningszitting. Uh, een regiezitting heet dat mm -hmm. tegenwoordig. Uh, waarop wordt bekeken wat er allemaal nog moet gebeuren... voordat de zitting weer uh, de volgende En waarom ben jij nou gaan. ineens zo, zo geïnteresseerd... in specifiek deze zaak? En om dan nou, naar zo'n pro forma zitting te gaan? Wat is er uh, nou zo boeiend? Het boeiende aan... Uh, ik werk voor het Parool in de Amsterdamse mm -hmm. krant. En uh, deze uh, twee figuren, Harry S. en Donald G., zijn zeer bekende in de uh, Amsterdamse onderwereld. Uh, Harry S. is een uh, prominent Hells Angel. Uh, hij wordt ook wel beschouwd als uh, de informele leider van de Amsterdamse Hells Angels. Um, en die Donald G. Die, uh, gaat ook al de hele tijd mee sinds de uh, IRT-affaire in de jaren mm. 90. Uh, okay. en, de justitie heeft vaak geprobeerd hen uh, wat aan te wrijven uh, met wisselend succes. En nu moet, dit zou dan uh, echt wel een uh, zaak uh, moeten worden vanuit het oogpunt van het Openbaar Ministerie... waar ze uh, toch een flinke celstraf zouden moeten oplopen. Nou ja, dat gaan we zien. En, uh, het, is, het wordt zeer interessant, want het is in die zin een veelkleurige zaak. Dat het zowel gaat als om bovenwereld als onderwereld. Mm -hmm. En dat de manier waarop de altijd afpersing altijd en, wat zeg je? Dat is tegenwoordig altijd, lijkt wel altijd zo. Te ja, zijn. ja, dat is zo. Maar uh, het, ze zouden met zeer veel uh, dreiging en uh, druk uh, mm -hmm. tot betaling zijn uh, gedwongen. En, uh, nou, het, was ook, uh, het was niet de enige van de pers, bleek me vanochtend. Het was oh, uh, bomvol ja, op de ja, tribune. Ja. Um... Ik wilde even Anton van Kant Anton vragen. Uh, die, die, die Harry S. is dus een verdachte. Er wordt steeds bij gezegd dat hij de leider van de Hells Angels in Amsterdam is. En mm -hmm. er is ongelooflijk veel te doen. En uh, dat wil maar niet lukken om die Hells Angels... Uh, om de vereniging als een criminele organisatie weg te zetten... zodat je de hele groep aan kan pakken. Dat wil maar niet lukken. Nu pikken ze er dus één uit. Daar hebben ze blijkbaar voldoende... Uh, uh, uh, hoe heet dat... Uh, ja, hij wordt ook niet vervolgd uh, als Hells Angel. Hoor. Nee, hij precies. Dat, kan, dat kan dan dus niet. Maar wat maakt het nou toch zo moeilijk... om, om zo'n groep als criminele organisatie weggezet te krijgen? De moeilijkheid is dat een criminele organisatie alleen maar strafbaar is... als je ze kunt bewijzen dat het een criminele organisatie is. En daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Dat betekent onder andere dat de doelstelling van die vereniging... die moet zijn het plegen van criminele feiten. Maar als dat daar... zet toch niemand in zijn statuten? Nee, maar dat zou dus kunnen blijken uit uit de doelstellingen die ze in de praktijk realiseren. Maar dan moeten het wel de doelstellingen van die vereniging zijn. Dus niet van individuele leden. Mm -hmm. Plus dat uh, er moet een, een organisatorisch verband zijn... die dan ook weer in relatie staat tot het plegen van die delicten. En het blijkt dat over het algemeen het, het uh, te lasten leggen... Van, van georganiseerd verband, strafbaar georganiseerd verband... bij verenigingen bijna nooit lukt. Nee. Omdat, omdat individuele, individuele leden kun je natuurlijk aanpakken maar om er ook nog eens aan te tonen, want je hebt een getuigenverklaring nodig... je moet papier hebben waaruit blijkt. Nou, die, die, die, dat gezamenlijke doel en die gezamenlijke inspanningen... die zijn over het algemeen uh, niet makkelijk om die zou je dit, uh, aan dat te papier, tonen. Zou je dat papier ook nodig hebben, Esther? Esther vroeg, als blijkt. Dit is, dit is volkomen hypothetisch wat ik zeg, hoor... maar als blijkt dat alle leden individueel zich bezighouden met criminaliteit... Allemaal nee, lid zijn ik, van de vereniging. Nee, het is precies wat maar... je net zegt. Hè? De, de notulen of de statuten van een vereniging... van een club zullen natuurlijk niet beschrijven. Onze doelstelling is uh, het verrichten van drugstansport... of het afpersen van mensen. Heeft de maffia bijvoorbeeld dan notulen... waarin, de, de, waarin dit, dit soort dingen staan? Ja, in, bedoel... de oh. in de strafzaak, uh, tegen de een, de acroniemzaak, werd het opgangen aan het feit... aan, aan een ommetta, dus een zwijgplicht. Uh, dus iedereen zwijgt daarover... dus zou er al van alles nog wat gebeurd kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk een mislukking geworden... voor het open Ministerie. En ook civiel is het natuurlijk geprobeerd... Uh, de stichting Hells Angels. Maar daarnaast ook alle separate chapters hebben ze getracht allemaal aan te pakken. Ja. Dat is allemaal mislukt. Dus je ziet nu dat de tendens nu is om individuele uh, members, leden aan ja. te pakken. En dat zie je niet alleen bij de Hells Angels. Dat zie je natuurlijk ook bij de andere motoclubs. Uh, Zat de doer aan. Uh, ja, ja. Ja. Die worden steeds afgescheiden, individueel... Uh, uh, gepakt, gearresteerd, met heel veel media eromheen, maar wel steeds wat je net al zei, uh, daarbij natuurlijk uh, hun identiteit als, ja, uh, als, als, lid van. als lid van de motorclub. Ze maar hebben... dat gebeurt bij de maffia natuurlijk Anton? ook. Ja. Daar worden ook de individuele leden, leden worden aangepakt. Mm -hmm. Er staat niet de maffia terecht, het zijn de leden waarvan verondersteld wordt dat ze lid van de maffia zijn. Dat begrijp ik maar. Als ze dat veronderstellen zeggen ze, u bent lid van een criminele organisatie, want de maffia staat als een criminele organisatie te boek. Of eigenlijk ook niet officieel. Het is wel een criminele organisatie, maar de, uh, je moet ook eens aantonen dat ze lid van die organisatie ja, ja. zijn. Ja. Uh, bij de Heilzezers wordt ook gezegd, hè? ook bij, bij, bij degene die nou terecht staan, ze oh, zijn yes, lid yeah. van Heelzeus. Maar ja. dat is niet een onderdeel van de te Je maar, mag lid zijn van zoveel als je maar wilt. Ja. Dat wat? zou in die zin nog nuance wat behoeven dat bijvoorbeeld erop. op de telastlegging staat... dat uh, deze uh, Harry S. zou hebben laten dreigen met het uh, verkrachten van een echtgenoot... van een van de slachtoffers door Hells Angels. Ja. Maar ja, goed, dat is dan wat justitie op de telastlegging heeft geschreven. Maar deze Harry S. is ook nog hmm. iets anders interessants aan de hand. En dat is een andere weg waarop uh, de overheid heeft geprobeerd... de Hells Angels uh, dwars te zitten, deze Amsterdamse Hells Angels. Hij was de, uh, degene die Jap Jum, het luxe bordeel, uh, aan het in Amsterdam... Ja. Uh, Feitelijk bestierde volgens mm -hmm. de rechtbank en later ook het uh, gerechtshof. Um, en de vergunningen zijn ingetrokken ge daarvan. Dus hij was. Um, het idee is dat dat luxebordeel ooit is afgeperst. Ja. Van de voormalige eigenaar Theo Heuft. <coughs> uh, en uh, dat het vervolgens in uh, de handen van de onderwereld is uh, gekomen en dat hij andere. Uh, John Mieren met Sam Klepper, twee andere. Uh, die inmiddels omgekend zijn. zijn ja? uh, en hij was op papier hoofdbeveiliging en hij zou ook wel bedrijfsleider zijn, maar het is inmiddels dicht totdat dat daar een Is weer... dat door, door Maar wat ik wil zeggen is, je hebt dus het strafrechtelijke verhaal, maar bestuursrechtelijk hebben ze ook geprobeerd de uh, heldzeegers aan te pakken op die manier. Nou, dat is dan dat zijn de kleine, geringe succesjes die uh, justitie op het konto ook al schrijven. Want verder is dat nu toe alles tegen de Helzhezus als uh, club? Uh, altijd mislukt. Laten we even naar uh, de passage gaan. Dat is dat hele grote en al heel lang durende liquidatieproces. Over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Er staan tien verdachten terecht. Uh, er zijn twee nou, nieuwsfeiten. Twee feiten die veel in het nieuws zijn. Het feit dat Willem Holleder buiten dit proces gehouden is en wordt, omdat hij niet als verdachte voorlopig althans aangemerkt kan worden binnen dit hele grote proces. En dat er voor het eerst in Nederland in dit proces met een kroongetuige wordt gewerkt. Dat brengt alleen maar ellende met zich mee, die kroongetuigen. In elk geval is het laatste nieuws dat deze man, die kroongetuige, een aantal verklaringen al veel eerder, jaar geleden, heeft afgelegd die heel nadelig zouden zijn voor verhoorleden dat hij al die tijd in een kluis zijn gelegd. Met medeweten van het OM, want het zou gevaarlijk voor hem zijn. Nu ineens is hij met deze mededeling gekomen... en mogen die stukken alsnog... Uh, ...meegewogen worden in het proces, Esther. Hoe zit dat precies en wat staat erin? Nou, het, het is zo geweest dat de onderzoeksrechter, uh, voor zover ik heb begrepen, uh, uh, toegewezen heeft... ...dat die verklaringen inderdaad in het proces als proces worden behandeld. Uh, en dat was voor die tijd niet. Het Openbaar mm -hmm. Ministerie heeft in eerste instantie ontkend... ...dat die kluisverklaringen veel uitgebreider waren, veel gedetailleerder waren. Überhaupt ten eerste bestaan van die kluisverklaringen. En ja, het Eigenlijk oom... staat daarin, althans volgens wat je, wat je zo leest... Uh, uh, dat Holleder opdracht zou hebben gegeven voor een aantal liquidaties. Ja, van horen zeggen, ook voor zover ik begrepen heb. In die verklaring. ja. ja. ja. Maar ja, wat we wel kunnen stellen, en je zei het zojuist al... die, die kroongetuige brengt een hoop ellende met zich mee. Meneer de, uh, of Peter de la S. Uh, is een goede onderhandelaar... of een handelaar, in ieder geval voor zichzelf. Mm. Uh, hij heeft dit achtergehouden... En, in die zin kun je me ook niet helemaal ongelijk geven. Kijk, justitie heeft natuurlijk in het verleden wel laten zien... dat ze nou niet de meest betrouwbare partner is om overeenkomsten te sluiten. En de vraag is ook of dat wij in Nederland met ons rechtssysteem... zoals het nu allemaal werkt met kroongetuigen... en het totale gebrek aan daadkracht aan de zijde van justitie... ook qua bescherming, eh, dat is ook in acroniemzaak zo geweest met... Eh, dat is de Jelzeezelszaak. zaak. ja. Met de kroongetuigen, uh, allerlei mitsemaren maar bij beveiliging... waar echt op een gegeven moment over duizend euro uh, uh, wordt geruzied qua bescherming. Dus de vraag is of Nederland überhaupt wel aan zo'n systeem toe is. Nou, uh, Jouw antwoord is duidelijk nee. Uh, absoluut absoluut van kalthoud, niet. van of de heer staatsrecht. Wat denk je, is, dit, is dit, dit een mislukking waardoor we zullen zeggen... doe maar niet in Nederland, kunnen wij niet? Nou ja, ik denk dat kroongetuigen sowieso eigenlijk niet zouden moeten worden toegepast. Ik denk dat uh, ons systeem daar niet uh, op gericht is. Wij kennen eigenlijk ook niet dat onderhandelingssysteem... wat in sommige landen wel is, dat het ook mijn ministerie met, uh, met een verdachte zeg maar afspraken maakt... waardoor de strafeis uh, verlaagd wordt en vervolgens eventueel ook nog een beschermingsprogramma wordt, uh, in ieder geval een beschermingsprogramma wordt gegeven. Dat kennen we niet. Het leidt ook heel vaak tot, uh, tot allerlei malversaties. Onbetrouwbaarheid van de kant van de overheid, maar ook onbetrouwbaarheid van de kant van de getuigen zelf, want die heeft er alleen maar belang bij om er zo goed mogelijk uit te komen. Uh, het is natuurlijk altijd iemand die zelf ook in het spel heeft meegespeeld. Ja, dus hoe, uh, dat wordt hem ook heel vaak verweten natuurlijk door de verdediging van de ander, van ja, wat moeten we eigenlijk hè, met jouw verklaring? Want je, bent, uh, je hebt er alleen maar belang bij om anderen erbij te lappen, maar het klopt van geen kanten. Mm -hmm. Dus uh, het systeem van kongetuigen, gelukkig dat we er toe eigenlijk nooit echt veel werk van hebben gemaakt, maar we zouden het ook niet nodig moeten hebben. Paul, uh, Paul Veugts, van Parool. Deze kroogtuigen deze zaak is ook nog eens een keer heel bijzonder. Omdat die zaak zo enorm is geworden. Die ja, is in uh, februari 2009 ja. uh, begonnen, concept. Zou al lang afgelopen zijn. Waren niet dat de juiste kroogtuigen uh, heel vaak de regie naar zich toe heeft uh, weten ook nu te weer trekken. Dus. Ook nu weer. Nou en interessant aan dit. Uh, kijk wat kluisverklaringen waren. Er waren 15 verklaringen ooit die hij had afgelegd. Uh, die zijn in de kluis gelegd tot de deal uh, rond was. Daarom het ze kluisverklaringen. daarvan waren... Uh, nummer 3 tot en met 15 waren allang in het dossier. Het ging er alleen om, die eerste twee, daarvan heeft justitie al gezegd... dat is een beetje oriënterend en ongestructureerd. Ja. En dat dat uh, is dat soort intake, zei als... dat ja. Het springt ja. van de hak op de tak en zo. Nou ja, de, de advocaten hebben al jarenlang geroepen... nou ja, het mag van de hak op de tak springen... maar we willen toch wel graag weten wat daar allemaal in gezegd wordt. Nou ja, goed. Nu hebben de, de onderzoeksrechters hebben dus van de rechtbank opdracht gekregen... om die verklaring allemaal goed door te nemen. En die hebben gezegd, nou ja, het is helemaal niet onbruikbaar. Dit moet maar eens gewoon in het uh, dossier komen, want het is relevant voor de zaak. Precies. En daarom zit ze er nu in. Het is en... relevant voor de zaak. Ja. En is het ook, uh, um, het, het moet allemaal maar even snel, is het ook relevant voor de verwarring die is ontstaan bij sommige mensen die niet begrijpen waarom Willem Holleder nu vrijkomt. Hij heeft natuurlijk zijn straf uitgezeten voor dat waar hij voor veroordeeld is. Maar die naam blijft nu maar rondzoomen en meer en meer en meer en meer. En meer ook door die verklaringen die nu ineens in het openbaar komen. Uh, dat hij wel degelijk als verdachte... Het kan een tactische zet nou, natuurlijk zijn. Hè? Want ook mijn ministerie van uh, laten we eerst maar eens buiten lopen. Uh, wat ik ook opmerkelijk vond was overigens uh, het feit... dat kennelijk aan justitiezijde uh, zo duidelijk werd gemaakt... dat hij aan het eind van, uh, van de maand uh, vrijkomt. Uh, wat normaal, bedoel je? Is dat... Het feit dat dat, nou, ja, dat gemeld wordt wanneer? Uh, ja, normaal. Meneer Rollen heeft zelf ook geen gebruik gemaakt van proefverlof. Dat het hmm. echt zo duidelijk naar voren uh, gebracht wordt. Maar wat daar ook van zij, het kan, het kan een tactische zet zijn van justitie. Van, ja, Laten we eerst maar eens buiten lopen, dan zien we wel wat er allemaal gebeurt. Het kan ook zo zijn... dat heel veel verklaringen... er is natuurlijk ontzettend veel ruis uh, over de persoon van, van Holleder... en wat hij allemaal gedaan zou hebben... en wie, wie waartoe die opdracht zou hebben gegeven. Maar dat het inderdaad allemaal verklaringen van horen zeggen zijn. Ja, ja. En ik denk en dat de justitie, dus voldoende... Ik denk dat justitie ook niet weer een nederlaag kan... Euh, zich permitteren, hè, hoewel euh, de regering erom vraagt... en van alles nog wat er overgeroepen wordt... maar kan zich geen nederlaag permitteren in weer zo'n grote zaak... zo'n megazaak die dan weer zo opgetuigd zal worden. We, we blijven die, die passage volgen, komen daar zeker nog op terug. Maar ik wilde aan het eind toch ook eventjes... een uh, van kant de balans opmaken. Uh, na oud en nieuw en het uh, uh, veelvuldig gebruik van het snelrecht... en het supersnelrecht waar uh, iedereen inmiddels over spreekt... juist hè, bij, bij, bij deze gelegenheid. Ik geloof dat jij daar... Daar niet enorm tevreden over bent. Om nou. dit, dit instrument op dit moment? Nou, het, het, het, het aardige is dat met heel veel bombari voor de feestdagen... en zoals ook bij grote voetbalevenementen wordt aangekondigd... we gaan supersnelrecht, dat wil zeggen berichting binnen drie dagen... of snelrecht, berichting binnen twee weken, gaan we toepassen. Daarmee wil men een signaal aan de samenleving afgeven... van nou, we handhaven en we, u kunt op ons rekenen, samenleving. En als je gaat kijken naar de feitelijke, het feitelijke aantal zaken... wat dan vervolgens in dat supersnelrecht behandeld wordt... dat is op, op de, de, de, de vingers van een paar handen te tellen. En dan vraag je al waar, waar die hele uh, uh, ophef en, en al die extra organisatie. want het kost een heleboel, hoop werk, hoop tijd. En uh, het zijn dus eigenlijk tandeloze uh, geluiden. Want het men... is niet bruikbaar voor dit soort overtredingen op, op, op die avonden. Nou ja, het, het zijn twee dingen die interessant zijn. Men verhoogt dus voor dit soort uh, misdrijven uh, verhoogt men de strafeis. Dat wordt ongeveer 200% van wat er normaal zou worden geëist. Dat betekent dat verdachten niet erg uh, uh, geneigd zijn om mee te werken. Want een paar weken later zien ze dat de straffen lager worden. Ja. Bovendien kan het Openbaar Ministerie zonder de rechter... Uh, de merendeel van die zaken ook zelf afdoen. Alleen ze kunnen geen gevangenisstraf uh, eisen. Dus waarom moet het dan op deze manier... terwijl ze de gewone manier ook kunnen gebruiken... En, uh, en verder is het tamelijk inconsistent... want dan zie je vervolgens weer een zaak in Utrecht opduiken... waar de straf zo laag is dat de samenleving... het twintig uur voor het slaan van een politieagent... één of meerdere keren in zijn gezicht... dat de samenleving in Utrecht allerlei verontwaardigde brieven naar de, de media stuurt... van hoe is het mogelijk dat het op deze manier wordt afgedaakt. Feitelijk afgedaan. zeg je dus dat uh, dit instrument nu inzetten op deze manier... werkt willekeur in de hand en geeft helemaal niet het gevoel... dat er daadwerkelijk recht wordt gesproken... maar dat er een beetje uh, spierballen wordt getoond aan het publiek. Esther, ben je het daarmee eens? Esther, ben ik het vroeg? mee eens... Grappig was van die zaak in Utrecht, die aantal aanhaalde, dat het OM nu in hoge beroep is gekomen van hun eigen strafeis. He? Nou, dat is natuurlijk wel uh, volledig tegen beeld van het Openbaar Ministerie, wat één en ondeelbaar is. Mm -hmm. En dus inderdaad, of de, de daarbij het woord voegt, van, nou, laat Spierballe taal zien, dan eis ook hoog. Dan hopen we maar dat die rechter hoog uh, oplegt. Maar in die zaak was ook weer hand licht geëist. Uh, en ook nog eens een keer lichter gevondenst. Dus ja, inderdaad, wat, wat, uh, wat Anton zegt... het is echt meten met twee maten. Paul, heb jij gemerkt iets in de, uh, van het parool in de stad... dat mensen dolblij waren met dit enorm kordate optreden van justitie? <laughs> Zo goed ingevoerd ben ik niet in de stad, <laughs> ik. Maar ik, ik snap... Aan de andere kant wel dat justitie graag lik op stuk wil... en snel uh, een straf wil pak, uh, passen bij een avond die iedereen ervaren heeft als uh, Maar dat gebeurt dus niet. Dat is dus precies. Het... Dus het streven, omdat het niet kan. Het streven kan Om, ik ook voelen. Het, het kan dus ook niet, omdat, omdat uh, vaak, ze, vaak zijn de zaken te gecompliceerd. Een ja. heleboel zaken komen niet in aanmerking, want er moeten getuigen worden gehoord. Uh, het is niet in het belang van de slachtoffer. Het wordt uiteindelijk een gewone rechtsgang. Je zou ofwel de gewone rechtsgang voor de wat, wat gecompliceerdere zaken. En die, want daar heb je ook meer tijd voor nodig. Dat eist de zorgvuldigheid. De eenvoudige zaken kan het mijn Ministerie gewoon langs de normale weg... via een transactie of een strafbeschikking afdoen. En dat moeten ze dus ook Zelf. blijven doen. Helder. Anton van houdt hoorde u. Hartelijk bedankt. Paul Vught van het Parool ook bedankt. En Esther Vroeg. Dit was Schuld en Boete voor vandaag. Het even is het eind van de villa. We zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen na het nieuws hoort u... Tim Overdiek, back in town met het Radio 1 Journaal en met Lucella natuurlijk. We spreken met twee gaan we beginnen aan een typische maandagmiddagmelee aan nieuwsonderwerpen. Dus niet per se een rode lijn van groot nieuws met één thema. Maar wel belangrijk nieuws over de jeugdzorg, over de huisartsen, over ziekenhuisopnames. Dicht bij de luisteraar noemen we dat. Zodra ik naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Negens. Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal straatroven in Flevoland is vorig jaar fors toegenomen. Er waren 339 meldingen, dat is ruim een derde meer dan in 2010. Daders hadden het meestal voorzien op jongeren... en dan vooral op hun geld en smartphones. Ook het aantal woninginbraken in Flevoland nam toe met bijna 20%. De president van de Zwitserse Centrale Bank treedt af. In augustus kocht zijn vrouw voor ruim 400.000 dollar aan Zwitserse franken... drie weken voordat haar man bekendmaakte... dat Zwitserland de dure frank aan de euro zou koppelen. En na die koppeling kon ze de franken met stevige winst verkopen. In Berlijn hebben de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy elkaar voor het eerst dit jaar ontmoet. Ze hebben gesproken over een nieuwe eurotop eind deze maand. Vorige maand is in Brussel afgesproken dat de regels voor het handhaven van de begrotingsdiscipline worden aangescherpt. En op de nieuwe top moet worden beslist hoe die regels eruit gaan zien. En in een ziekenhuis in de Duitse stad Leipzig is een gezonde een eiige vierling geboren. De vier meisjes kwamen tien weken te vroeg ter wereld, wegen ieder ongeveer twee pond. Ze maken het goed, maar worden voorlopig nog wel bewaakt in de couveuse. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. In heel Nederland staan er 11 files, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en de Dorp 5. En de andere kant op 3 kilometer. Hier is de ook dicht, want dan staat een kapotte auto. A7, Horenzaandam, tussen en zuid en Zaandijk ook 3 kilometer. Dit komt door een oliespoor, dat ligt op de rijstrook die is afgesloten. En de A76, vanuit België naar Heerlen, staat tussen Kerens Kerensheide... en Geleen, 2 kilometer door een kapotte auto...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 Goedemiddag. Merkel en Sarkozy hebben hun nieuwjaarsbijeenkomst gehad. Ze waarschuwen Griekenland opnieuw. Er wordt getwijfeld of Griekenland de financiën wel op orde krijgt. We hebben zo contact met Berlijn en Athene. Er zijn te weinig artsen in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch... voor maag-, darm- en leverproblemen. Dus voorlopig even geen nieuwe patiënten. De medisch manager legt uit hoe dit kan. Vijftig jaar geleden reed de eerste politie Porsche over de snelweg heen en weer. Ja, toen nog in een Porsche. Voor de gelegenheid mochten onze verslaggever een ritje maken in een van die oude wagens. Inmiddels een museumstuk. En bij de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij in Friesland... kan de champagne open. Vlakbij Dokkum hebben ze gas onder de grond gevonden. Dat en meer in het Radio 1 Journaal. Tot half zeven vanavond. Eerst Iran. Iran is namelijk begonnen met het verrijken van uranium in een nieuwe ondergrondse fabriek. Dat hebben anonieme diplomaten van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie laten weten. Dat deden ze op basis van een inspectie vorige week. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, um, wat voor fabriek is het? Waar gaat het om? Nou, dat is een fabriek die diep is gebouwd in de, in de bergen nabij de stad Gron. Die fabriek heet Fordo. En is feitelijk zo gebouwd dat uh, Amerika zelfs met zijn bekende bunker buster bombs, dus uh, grote zware bommen die door uh, meters dik beton kunnen gaan, die uh, installaties niet kunnen raken. En Iran zegt ook gewoon openlijk, wij doen dat omdat we uh, vrezen dat Amerika ofwel de Amerikaanse bondgenoot Israël inderdaad in de toekomst uh, zo'n aanval op onze nucleaire installaties gaat uitvoeren. Ja, en dit verhaal komt van anonieme bronnen hè, bij het atoomagentschap. Hoezo is dat op anonieme basis, weet jij dat? Het nou, is waarschijnlijk omdat de anonieme diplomaten die dit nieuws uh, vertellen... dat Iranus daar is begonnen met het verrijken van uranium... Uh, waarschijnlijk of Britten of Amerikanen zijn. Uh, die lekken constant alles, alles naar de pers en uh, ja, waarom nu niet? Het, uh, het is wel belangrijk om te weten dat hoewel deze plek... In een, het is dus een bunker in de berg... Er is een heel hoog James Bond gehalte. De, de, de installaties wel gemonitord worden door het internationaal atoomagentschap. Nou, zo kunnen die diplomaten dit nieuws dan ook lekken. Omdat waarschijnlijk inspecteurs van het atoomagentschap daar zijn geweest. En dus weten precies wat er gebeurt. Maar wel zeggen, de activiteiten zijn begonnen. En als er wordt gezegd, er wordt uranium verrijkt. dan gaan er vaak overal alarmbelletjes rinkelen. Leg eens uit, hoe gevaarlijk is het in dit geval in Iran? Nou, Iran verrijkt eh, op twee manieren uranium. Ten eerste een laag gereikt uranium, dat gaat niet verder dan 3%. En ten tweede, hoger verrijkt uranium, dat gaat niet verder dan 20%. Nou, voor een kernwapen heb je 90 of 99% nodig. Nou, eh, analisten in Israël en de Verenigde Staten zeggen van... Eh, dat is allemaal onzin, Iran kan hier al een nucleaire vuilebom meemaken... dus een niet zo technisch hoogstaande. Eh, terwijl de Iraniërs zeggen, kom op zeg, dit laat toch zien dat wij helemaal niet uranium willen... Rijken voor een kernwapen, maar dat we juist nucleaire energie nodig hebben. En dit geeft ongetwijfeld uh, spanning tussen Verenigde Staten en Iran. Deze berichten vorige week was het natuurlijk ook al buitengewoon spannend tussen beide landen. Er kwam vandaag ook nog iets anders bij, namelijk dat uh, bekend werd dat Iran een Amerikaan ter dood heeft veroordeeld. Wat weet je van die zaak dat zou met spionage te maken hebben? Nou, het gaat hier om een jongen die heet Amir Hekmatis, ongeveer 28 jaar. Uh, er zijn allerlei foto's opgedoken van hem in, het, in de nabijheid van Amerikaanse soldaten. En na zijn arrestatie, die waarschijnlijk ergens in de herfst heeft plaatsgevonden... is hij uh, uh, ja, voor de rechter gebracht en uh, nu dus ter dood veroordeeld. Nou, omdat hij volgens de Iraniërs een spion voor de Amerikaanse inlichtingdiensten zou zijn. Uh, hij heeft dat ook op de staatstelevisie... Toegeven. Al ik moet je natuurlijk ook afvragen hoe dat soort bekentenissen uh, worden verkregen. Uh, zijn familie zegt ook wel dat uh, hun zoon inderdaad uh, actief was uh, in Afghanistan... voor het Amerikaanse leger als tolk en, en vertaler. Maar hij zegt... Uh, zij zeggen, hij kwam niet naar Iran om te spioneren. Nee, hij kwam om zijn oma te bezoeken. Nou ja, hoe dat ook is gegaan, dit zal de komende maanden natuurlijk bovenop de andere spanningen al komen. En Iran zal dit gebruiken om proberen uh, Amerika zover ver te krijgen om de druk op het land wat te verminderen. Thomas Erdbrink, dankjewel voor jouw berichten uit Teheran transportbedrijf Beijer in Duiven is failliet. Nederlandse werknemers waren al op de hoogte gebracht... maar vandaag kwamen de werknemers uit Polen terug. En die wisten van niets. Bij de poors, Joris van der Kerkhoff. Joris, eh, hoe hebben die Polen gereageerd? Ja, die, uh, die Polen die dachten van, uh, ja, als we ons geld niet krijgen... want uh, voor december hadden ze nog geen geld gekregen... ja, dan blijven we hier gewoon staan. Uh, Boos uh, uh, vanochtend, de boosheid uh, ja, die is nu wel een beetje geluwd... in die zin dat, uh, dat, dat ze hier in, in redelijke stilte staan... Uh, tussen uh, de ene Mercedes en de andere Mercedes en andere auto's. Ze zijn met vijf auto's gekomen met z'n achttiende vanochtend uh, uit, uh, uit Polen... Uh, ze willen gewoon hun geld zien. Ze hebben de directeur vanochtend wel heel eventjes gezien. Maar daar hebben ze niet, niet mee gesproken. Daar proberen ze nu weer wel opnieuw contact mee te krijgen. Ze staan hier in een kringetje bij elkaar. De woordvoerder van de FNV Bondgenoten is er ook bij eens even meeluisteren. Tweede kleine... We komen langs, als we niet snikken, maar ieder Maar best als zo, als niks maken. Want wie vind je hebben een privaat auto... Duits, met z'n allen. Oh, daar wordt... Het gaat over tanken, in ieder geval. Nou, ze staan er met z'n allen een beetje te luisteren... naar wat er dan gezegd wordt. Het gaat er uiteindelijk om. Ik zal even, de meneer van FVF bondgenoten genoten... Aten maar naar... Kan ik even? Ja. Ze staan hier te wachten op hun geld eigenlijk. Daar komt ja. het op neer. Ja, juist ja. Die hebben in december gewerkt en die zijn hier naartoe gekomen om te gaan werken. En ze uh, zeggen, rap maar rap, want uh, er is geen bedrijf meer. En de Nederlanders die hier uh, voor het bedrijf werkten, uh, die wisten er wel van uh, dat het bedrijf failliet was. Ja, die zijn ingelicht. Uh, uh, in dit geval voor de Nederlandse die vallen ook in het vangnet van het UWV. Maar de, deze mensen staan uh, uh, geregistreerd op de Poolse loonheids. Er is een Poolse postbus waar heel toevallig de Nederlandse directeur ook directeur van is... Ja, dat soort constructies worden opgezet om de kluit te belazen. Vandaar ook dat wij hier als vakbond nu tegen zijn... om dit soort constructies de kop in te drukken. Maar ze, het, het Poolse bedrijf is niet failliet. Die is uh, niet failliet, nee. Dus nee. ze zouden gewoon een salaris moeten krijgen. Ja. Zij staan op de loonlijst van het Poolse bedrijf. Of ja. ze stonden op de loonlijst van hier. Op het loonlijst van het Poolse bedrijf, maar ze zeggen we zijn er nog nooit, nooit, nooit geweest. Want hier in dit kantoortje hebben we met meneer Bayer onze arbeidsovereenkomst gesloten. Die toevallig directeur is van het Poolse bedrijf, dus dit zijn gewoon de constructies ja. om uitbuiting wist te wassen. Maar, Europa. Ze, maar ze, ze waren voornamelijk ook boos dat de Nederlanders wel betaald hebben gekregen. Maar dat is dan logisch. Ze hebben niet van Bayer betaald gekregen, gewoon van uh, de Nederlandse staat. Via het, het faillissement. Ja, maar ze waren met name boos dat er niet, niet met hun gecommuniceerd werd. En meneer Bayer die reed ergens een dikke park van de groeten. Die keek ze niet eens aan. Ja, zo ga je niet met elkaar om. Want uh, ik heb het ook binnen Drie minuten uit kunnen leggen wat hier aan de hand is. Wel een andere oplossing, namelijk meneer Beijer, die is daar verantwoordelijk voor uh, in hun ogen. Uh, maar ja, een stukje menselijkheid, uitleg is er natuurlijk al heel wat. En uh, we zien ook dus dat, dat dat niet in de werknemer geïnvesteerd wordt die hier de long uit zijn lijf heeft gereden. Ja, maar ze zouden dus gewoon, uh, ja, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, het bedrijf bestaat hier niet meer, maar in Polen nog wel, dus ze kunnen daar gewoon hun geld krijgen. Ja, ze kunnen daar hun geld krijgen, maar toevallig, want de meneer die het geld overmaakt namens het Poolse bedrijf hier vlak in de buurt en heeft heel veel geld. Dus die is daar gewoon verantwoordelijk voor. Dat de man die heel veel geld heeft is de directeur. Ja, juist, ja. Ja. ja. Maar die is failliet? De nee, het Nederlandse bedrijf is failliet. Dat betekent maar niet de directeur dat het niet de Jacques Jacques Bayer failliet is. Uh, maar dat is natuurlijk wel de regisseur van het hele spul. Uh, ja, dit is dan ook waarom wij als vakbond een campagne voeren op dit soort constructies. Want ja, dit kan natuurlijk niet. Ze vertellen net ook dat ze vorig jaar zomaar in 1,5 jaar in Roemenië op de loonlijst hebben gestaan. Verdienen Zelten net netto geld, maar Roemenië is een premieparadijs. Dit soort constructies zien we dus gewoon... Uh, ja, uiteindelijk over de rug van werknemers. En het is nu wachten totdat meneer Beijer komt? Ja, wachten tot meneer Beijer komt, ja, eventjes, ja. Dus u luistert u wel naar radio heen? Ja, laat hem vlucht zijn. <laughs> u Want... weet waar het is, meneer Beijer. <laughs> Want, Joris, de Poolse werknemers ja, te... blijven daar bij de poort wachten... totdat inderdaad de Nederlandse directeur uh, zal verschijnen? Ja, dat is wel het idee dat ze in ieder geval tot die tijd blijven uh, wachten. Uh, maar als hij niet komt, ja, hij is er vanochtend even geweest... Uh, en weer snel dus doorgereden. Als hij niet komt, uh, dan gaan ze even nadenken wat ze dan, uh, wat ze dan verder uh, moeten gaan doen. Of dat ze in hun auto gaan slapen of ergens anders naartoe gaan. Dat is nog niet, uh, nog niet helemaal helder. We wachten af aan jij vooral bij de poort van transportbedrijf Beier in Duiven. Restaurants en cafés proberen het klanten steeds meer naar de zin te maken. En ze moeten wel, want het gaat niet goed met de horeca. In ieder geval de restaurants en cafés die daar wat aan willen doen, die kunnen ideeën opdoen bij de horecava, de vakbeurs voor de horeca. En uitvindingen zijn er genoeg. Dat zag verslaggever Jeroen Schutteijzer. Je jas ophangen in een partycentrum of een uh, restaurant. Bram van Dam, is dat een probleem? Ja, zeker. Wij hebben onderzoek gedaan onder jongeren en uitgaand publiek. En daaruit bleek dat 75% had meegemaakt dat hun jas was gestolen Of die van een naaste vriend. Wat daar vervolgens gebeurt is een domino-effect. Ze willen zelf niet de kou in uh, zonder jas, dus pakken ze een andere jas. Net als bij de fietsen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Wat hebben jullie nou uitgevonden jas op slot. Nou, je hangt je jas nu meestal op aan een haakje. En in ons geval valt over dat haakje een klem heen. Laat eens kijken. Laat eens kijken. Je, stopt, uh, je stopt de sleutel in het systeem. Vervolgens gaat het systeem open. En uh, stop je je jas ertussen met de kraag. En vervolgens klem je het geheel weer af. Hou je de sleutel er weer uit. En kan jij uh, gewoon genieten van je avond. En daarvoor hebben jullie de aanmoedigingsprijs gekregen. Uiteindelijk zijn we van alle 800 studentenbedrijven die meededen... Uh, zijn we het meest innovatieve studentenbedrijf geworden. En is er interesse voor deze uitvinding? Voor deze briljante uitvinding, mag ik wel zeggen. <laughs> ja, zeker. Die, die is er. Uh, we zijn met uh, Horeca Groothandels zijn we in gesprek. Discotheken. Nou, we hebben een heel leuk gesprek gehad met Nemo Amsterdam. Dus uh, er is uh, een, een boel vraag naar. Kijk, ik ben niet zo'n keukenprins, hè. Maar nee. nee. ijs echt nog nooit van gehoord. Heer de Hollander... We hebben hier een bak met uh, vloeibaar stikstof. Min 196 graden. Ja. Nou is het natuurlijk hartstikke leuk wat ons idee dus is geweest. Om dit aan het eind van het diner, waar mensen altijd een beetje inzakken en inkakken. Hè, en met een koffie zitten rond te turen. Kun je nu uh, iets spectaculairs op tafel zetten. En dat is de nu. En op die manier kun je zelf in de vloeibare stikstof uh, ijstappas klaarmaken. Nou, Doet u eens wat? We hebben hier aardbeien, we hebben druiven. We prikken het fruit op een stokje. Dan halen we hem door de room heen. Dat ziet er al Dat lekker ziet er al uit. Lekker uit. Ja, ja, precies. Dan gaat hij in de vloeibare stikstof. Komt een hoop rook vanaf. Een hoop rook. De room transformeert in roomijs. En dan doen we nog even een heerlijke dipping van chocola overheen. En klaar is uw ijstappen. En dit kun je eten, zonder gevaar voor de volksgezondheid. Dit kun je eten, zonder gevaar voor de volksgezondheid. Omdat stikstof een inerte stof is, hecht het niet aan het product. Het koelt het product alleen heel snel. Dus je krijgt ook de niks van binnen. Zal ik het eens even proeven? Als ik u was, zou ik het even proeven. Wilt u de microfoon even oh, vasthouden? Goed. Ik geef u een servetje erbij, want er blijft ijs. Oh ja, het blijft dus ijs, het... ja, ja, ja. Dus het kan gaan smelten. Ja. Oh. Smaakt goed hoor. Dat dacht ik ook, ja. Wij hebben op dit moment al uh, 30 restaurants waar je kunt ijs van duur als dessert. Daarvan krijgen we alleen maar uh, leuke reacties. Vooral ook van kinderen. Het is show. Het is, in het restaurant? Het is show in het restaurant. En wanneer kan ik dit thuis doen? We willen eerst uh, de horeca afgaan. Uh, af en uh, in de toekomst eens dus kijken of we dit ook in de consumentenmarkt kunnen zetten. Zou dat lukken? kan heel wat uh, hoofdpijn bezorgen met de levering van stikstof. Ja, dat heb ik niet thuis in de kelder staan. Nee, precies. <laughs> en u kunt het ook niet bij de supermarkt nog verkrijgen. Dus dat is nog een beetje lastig. <laughs> maar allicht in de toekomst uh, komen daar manieren voor. En dan kunt u het met kerst zelf gaan ijsvonduren. Zo dadelijk spijkeren matten die overvallers moeten tegenhouden. Verkeersinformatie, die krijgt u vanmiddag van Dennis Mooi. Hele goedemiddag. Nou, ondanks dat de kerstvakantie voorbij is... staan er toch minder files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan er nu een tiental 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Leidsendam drie kilometer. Er heeft een kapotte auto gestaan, maar die is inmiddels weg. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam... staat tussen Purmer en Zuid en Zaandijk drie kilometer door een oliespoor. Hier is de rechterreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De politie in Brabant heeft een nieuw wapen: spijkermatten. De matten zullen worden ingezet tegen overvallers. Dat gebeurt ook in Amerika. Het politiekorps Brabant gaat een jaar lang een proef houden met de matten. Dick Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Plaatsvervangend korpschef van de politie Midden- en West-Brabant. Hoe ziet zo'n spijkermat eruit? Ja, dat is een, het is een soort, soort schaarhekje. Zo ziet het eruit. Een schaarhekje? Ja, het is een soort schaarhekje wat je uit kan trekken en wat je over de weg kan leggen. Op dat schaarhekje staan palletjes. Dat zijn geen spijkers, maar palletjes. Daar zitten pl soort plugjes op. Als daar een auto overheen rijdt, dan gaan die plugjes in de band. En dan loopt de band gecontroleerd leeg. Nou, dat is een hele mooie methode, dus het is niet meer zoals vroeger dat als je over een spijkerband rijdt dat je drie keer rondduikelt met een auto. Geen, geen klapband? Maar het geeft geen klapband, maar hij loopt gecontroleerd leeg, dus dat is uh, relatief veilig. En hoe gaat u dat inzetten? Nou, wij gaan een proef uh, starten dit jaar in uh, Midden- en West-Brabant om in het kader van de hete daadkracht op overvallen... Met name op overvallen, want het heeft te maken met uh, proportionaliteit. Dus zo'n zwaar middel kun je niet overal op loslaten. Dan gaan we kijken of dit uh, bijdraagt aan uh, de aanpak. Maar dat zijn overvallers die ontkomen, de politie achtervolgt ze. U weet waar ze zijn. En op die weg wordt een spijkermat uitgelegd. Nou, dat uh, klopt helemaal. Dus uh, er zitten wel een aantal spelregels uh, aan vast. Zoals u net uh, zei. En een hele belangrijke spelregel is dat wij ons personeel natuurlijk op moeten leiden... om dit uh, gedegen en goed te doen. Om een spijkermat te werpen over de weg spijkermap uh, op een goede plek en op het goede moment te plaatsen en weer weg te halen. Ja, ja. dat houdt nou. Op. Ja, want het is overgekomen uit de Verenigde Staten. Hoe zijn de resultaten daar? In, er zijn een aantal landen hè, waar het uh, gebruikt wordt. In Amerika wordt het uh, gebruikt, in Engeland wordt het gebruikt, in Israël wordt het uh, gebruikt. Ja, daar zijn natuurlijk de regels wat uh, anders dan in uh, Nederland, maar daar zijn ze, daar zijn ze succesvol. En uh, wij gaan het hier in Brabant uh, proberen en uitdokteren komend jaar of het, of het echt toevoegt in de aanpak. Wat betekent dat dan concreet dat in elke politieauto een spijkermat wordt gelegd in de kofferbak, dat elke agent weet hoe hij zijn ding op de weg moet werpen? Ja, wat wij gaan doen is uh, onderbrengen in de noodhulpeenheden. In die voertuigen gaan we ze onderbrengen. En dat, uh, in ons gebied is dat zo'n 25 uh, auto's. Daar gaan we ze in uh, aanbrengen. En dan gaan wij uh, heel nauw volgen het komend jaar van, uh, nou ja, wat de resultaten daarvan zijn. En ze moeten ook wel goed samenwerken, die politieauto's. Want ik neem aan dat de ene een seintje geeft en dat de ander die mat dan moet uitrollen. Ja, dat, uh, dat klopt helemaal. Dat gaat helemaal onder de regie van uh, de meldkamer... Uh, wat je ziet in uh, Brabant, overigens andere regio's hebben dat ook. In uh, de meldkamer na een overval worden er cirkels getrokken in uh, het geautomatiseerde systeem. Die cirkels die gaan over uitvalswegen, daar worden auto's gepositioneerd. Dus vanuit die optiek uh, krijg je redelijk zicht waar je moet zijn. En kan dat dan ook op de snelweg worden ingezet? Nou... Daar zou ik nog maar terughoudend uh, in zijn om dat op de Rijkswegen te doen. Dus laten wij eerst maar eens uh, kijken in uh, de stedelijke gebieden. Waarom, en, waarom uh, niet op de snelweg? Is dat te gevaarlijk? Nou ja, je kunt je voorstellen uh, om dan een auto te lokaliseren... waar geen andere voertuigen bij zijn die dan schade kunnen krijgen. Want dat is natuurlijk wat we niet willen. We willen mensen die er niets mee te maken hebben. Die willen we natuurlijk niet in de nadigheid brengen. Ja. Dus uh, de snelweg is niet het eerste waar je kan denken. Dus de provinciale wegen? Provinciale wegen, of in de stad, of in een dorp... Een jaar het is een proef proefduren. Succes! Tik Schaarten, plaatsvervangend korpschef van de politie Midden- en West-Brabant over de spijkermatten. De NAM heeft in Friesland het grootste gasveld op land sinds jaren gevonden. In de zomer start de winning van dit gas... en dat is bij het plaatsje E in de buurt van Dokkum. Het gaat om ruim 4 miljard kubieke meter aardgas. Geel van de Nederlandse aard aardoliemaatschappij. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat klinkt inderdaad veel. Wat kan je daarmee qua gasvoorziening voor mensen met 4 miljard kubieke meter? Nou, daar kunnen zo'n 2,5 miljoen huishoudens uh, een jaar lang uh, gebruik van maken. Of je kunt ook zeggen, uh, alle huishoudens in Friesland kunnen daar acht jaar lang gas voor gebruiken. Dus uh, het is inderdaad een, uh, een grote fonds. Een geweldige fonds. Ja, was het een verrassing dat er zoveel gas in de grond zit daar bij E? Ja, we, als je begint met een boring ga je er natuurlijk vanuit dat je iets vindt, anders begin je er niet aan. Maar dat er zoveel zat, dat overtrof ook onze verwachtingen, dus daar zijn we erg blij mee. En het is zeker dat het zo groot is. Op een gegeven moment kan je vaststellen, hier begint het, hier houdt het op, dat is 4 miljard kubieke meter. Uh, zo exact is het niet. Het blijft, uh, we gaan in de zomer beginnen met het winnen uh, van het aardgas. Dan, dan zal de tijd moeten leren hoeveel we er daadwerkelijk uit gaan halen. Daar gaan we zo'n 15 jaar over doen. Uh, Echte de boring is geweest. Alle analyses op de data zijn gedaan. Dus we kunnen nu wel met uh, redelijke zekerheid zeggen dat daar 4 miljard uh, kub aardgas zit. Ja, 4 miljard. Hoe groot is die fonds ten opzichte van de grote gasbel bij Slochteren?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 Omdat het een uh, daling is van enkele centimeters over een heel groot oppervlak, over een hele grote kom. Ik vergelijk het wel eens met een euromunt die uh, op de middenstip van de arena ligt. En dan is het hele voetbalveld over die kom, uh, heb je een muntdaling. In, in die grootheden moet je denken. En daar hebben huizen ja. geen last van? Nee, huizen merken daar niks van. Dus als je gewoon uh, qua, qua huizen zijn, kunnen dat aan die opvang. En het, het verloop is zo geleidelijk. Het gaat meer om de waterstanden uh, die, uh, die wel van belang zijn. Maar daarom zijn de waterschappen er met gemalen, met dijken, et cetera. Ja, en, en voor de natuur? Want er wordt ook vaak gezegd dat het risico met zich mee kan brengen. Nou, de aardgaswinning uh, in zijn algemeenheid uh, heeft natuurlijk wat gevolgen. Je hebt eerst een boring, die is nu afgerond. Vervolgens ga je aardgas uh, 15 jaar lang daar uit uh, die locatie winnen. Alleen die, die winningslocatie is niet groter dan een, uh, een fietsenschuur van 2 bij 2 meter. Dus de impact op het uh, milieu is heel klein. U heeft en... zich fantastisch voorbereid, moet ik zeggen, met die euro in de arena, deze fietsenschuur. U verwachtte deze vragen volgens mij. Nou, wij, hebben, wij doen natuurlijk vaker gaswinning. Dit is niet het eerste gasveld dat we vinden. Dat, er zijn vele honderden kleine gasvelden in Nederland. Wij proberen dat ook altijd zo goed mogelijk uit te leggen aan de mensen die daar mee te maken hebben. Want wij realiseren ons heel goed dat we bij mensen in de achtertuin staan met een worden, met een gaswinningsinstallatie. Dat kan natuurlijk vervelend zijn. Aan de andere kant, we profiteren er allemaal van. En aardgas is nu eenmaal de schoonste fossiele brandstof. Er zit nog voor vele jaren aardgas in de Nederlandse bodem. Dus het zou zonde zijn als we dat laten zitten. Dus we proberen dat op een zo goed mogelijke manier uit te leggen... met zo min mogelijk overlast voor mens en dier. Geel zijn vandaag in ieder geval bij ons. Dank u wel van de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Maatschappij. 8 voor 5, Gert Imstra. Het wil maar geen winter worden. Nee, daar ziet het niet naar uit. Uh, er is een klein kansje dat er na het weekend het misschien wat kouder wordt. Maar die kans is niet groter dan 10 of 15 procent. Gisteren was die iets groter, dus het is weer wat minder geworden. Maar uh, laten we maar gewoon uitgaan van aanhoudend zacht weer. En waar wordt dat door veroorzaakt, dat zachte weer? Nou, Op dit moment is het zo dat er een uh, hoge drukgebied ten zuiden van ons ligt. En dat blijft daar ook nog wel een paar dagen liggen. Daardoor is het ook rustig weer. En ja, dat ligt vrij zuidelijk. En daardoor hebben wij een zuidwestelijke aanvoer... Nou ja, en uit het zuidwesten komt gewoon zachte lucht onze kant op. En betekent dat dat de Alpen daar misschien ook van uh, profiteren? Dus dat het daar iets rustiger is dan die heftige dagen die ze achter de rug hebben met veel sneeuw? Ja, die, die sneeuwval is wel voorbij. Het sneeuwt nu nog wel een klein beetje. in Vooral Oostenrijk, uh, de noordkant van de Alpen, daar valt nu een beetje sneeuw. Vooral in Tirol. Um, maar de komende dagen dan zal dat verdwijnen. Dan gaat de zon schijnen. Dat is natuurlijk ook wel prettig. Maar het is ook in de Alpen zacht. Uh, zeker in de dalen, temperaturen die rond de 5 graden uitkomen. Maar goed, als je wat hoger zit, zeg maar op 1000 meter of zoiets, of 1200 meter... Nou, dan komt de temperatuur maar een paar graden boven nul overdag. Wat ook weer gevaar met zich mee kan brengen natuurlijk met lawines. Op zich wel, ja. Dus dat blijft iets om rekening mee te houden. Maar qua weer is het wel erg mooi. Goed om te skiën in ieder geval. Gerrit, Gerrit Iemstra, dank je wel. Het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch heeft een beperkte patiëntenstop... voor patiënten met problemen aan de maag, de darm of de lever. Het ziekenhuis zegt een artsentekort te hebben. Paul Bouter, goedemiddag. Goedemiddag. Medisch manager interne geneeskunde van het Jeroen Bos ziekenhuis. Als we even over de patiënten beginnen... welke patiënten met een maag, darm of leverprobleem... kunnen nu niet meer terecht in uw ziekenhuis? Uh, pa alle patiënten met een urgent maagdarm- en dus een acuut probleem, die kunnen uh, altijd door ons gezien worden door de maagdarm- Dus daarvoor is geen probleem. Het zijn de patiënten die dan verwezen worden ter analyse van de maagdarm- uh, of leverklachten, analyse buikklachten, die deels gezien zullen worden door de internisten. Uh, we zijn een grote maatschap van 26 internisten en, maag, en artsen, deels zullen de internisten deze patiënten zien. Maar voor de uh, zeer specifieke uh, patiënt met een chronische maagdarmprobleem... zullen wij de patiënten moeten verwijzen naar andere ziekenhuizen om ons heen. Ja, er is een artstekort, begrijp ik. Ja, er is een landelijk aardstertekort. Uh, daar kampen wij niet alleen mee, maar daar kampen ook de omringende ziekenhuizen mee... met wachtlijsten uh, en tekort... Voor zover wij weten, we hebben alle onderliggende ziekenhuizen, een brief ook hier een week geleden over gestuurd. Zijn daar nog geen instroombeperkingen? En we weten, en dat is in het verleden ook al vaak het geval geweest, dat de zorgverzekeraars zouden hier mogelijk ook een middelende rol kunnen spelen. Wij hebben in het verleden ook Patiënten uit andere regio gekregen. En zeker de laatste periode, zoals u weet of niet weet, zijn wij uh, vorig jaar verhuisd. Van uh, twee locaties zijn we naar een nieuwe locatie gegaan. En laat ik zo zeggen uh, door de verhuizing en misschien ook door het nieuwe ziekenhuis hebben wij gezien dat het aantal uh, patiënten wat naar het toe werd verwezen met meer dan 35% was uh, gestegen. En dat komt we... omdat huisartsen vaker endoscopieën aanvragen en dus doorverwijzen naar het ziekenhuis. Is dat, is dat logisch in uw optiek? Uh, nou niet alleen, lijkt ik zeggen, er wordt, hè, er is een landelijke trend. Er wordt meer uh, gescreend op uh, darmkanker. Uh, de, er wordt, uh, er komt ook een landelijk uh, screeningsonderzoek. Uh, bij patiënten wordt eerst gekeken. Of uh, bij hoge risicopatiënten of er bloed in de ontlast zit. En daarna, is dat zo, worden zij direct gezien of, en direct gescopieerd om een colon, een dikke darmtumor uit te sluiten. Dus er wordt meer verwezen. Ja. En, en u uh, kunt dat niet opvangen? Hoe lang blijft die situatie bestaan, denkt u? Nou, wij zijn al, uh, uh, we hebben het uh, wel en niet zien aankomen. We hebben het wel zien aankomen vandaar dat wij afgelopen periode al van vijf naar zeven daar en leverartsen zijn gegaan. Dus wij zijn al uitgebreid. We hebben drie oud-collega's bereid gevonden om uh, uh, toch uh, part-time te blijven werken. En die uh, hebben dat ook gedaan en die nemen daar meer dan tien scopiesessies voor hun rekening. Maar voorlopig denken wij dat wij, uh, de, de situatie toch zeker een half jaar zo, zal duren. Het is niet eenvoudig om uh, MDL-artsen aan te trekken. En, uh, Helder. Wij zijn daar druk mee bezig. Ik dank hartelijk. Paul Bouter, medisch manager in het Jeroen Bos ziekenhuis. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan aandacht voor Merkel, Sarkozy en Griekenland. Ook 2012 gaan we daar gewoon mee door. Tot zo. Vanavond BNN Today. Was je dan een echte klerenleier, om het op zijn Amsterdamse te zeggen? Pff, dus... Nee, maar toen ben je een harder. Nou... Vanavond om half negen op Radio 1. Ik vind Joran van de Sloop wel echt een fenomeen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik bedoel, dat je, dat je gehaakt bent op drie continenten. Hoe krijg je het voor elkaar? <laughs> dat, dat is wel heel wonderlijk aan hem. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 ABN Amro Mees Pierson wil de volgende generatie zo goed mogelijk voorbereiden op hoe je omgaat met vermogen. Daarom organiseert ABN Amro Mees Pierson workshops voor jongvolwassenen, de Generation Next Academy. Meer weten? Kijk op abnamromeespierson.nl. Dit is Radio 1.